In Rotterdam zijn gisteravond acht mannen aangehouden voor wapen- en vuurwerkbezit. De mannen werden gearresteerd nadat de politie meerdere telefoontjes van bezorgde buurtbewoners had gekregen... over een grote groep mannen die met bivakmutsen en wapens op straat liepen. De vuurwapens, waaronder een kalasjnikov, bleken nep. De mannen zeggen dat ze de wapens bij zich hadden omdat ze een videoclip aan het maken waren bij een repnummer.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 Door overstromingen na extreme regenval... zijn in Rio de Janeiro twee flatgebouwen ingestort. Zeker acht mensen kwamen om het leven, 16 worden nog vermist. De brandweer hoopt dat ze nog levend onder het puin... vandaan kunnen worden gehaald. Het weer, eerst vrij koud, temperaturen rond het vriespunt... verder periode met zon en misschien nog een winterse bui. Een frisse Noordoostenwind en het wordt een graad of 10. Morgen en dinsdag, flinke periode met zon. In het zuiden kan het een graad of 16 worden. Dit was het NOS Journaal.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 U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen. Het is weer zondagmorgen. Het is weer 8 uur. We zijn weer vroeg opgestaan om u weer een heerlijk klassiek ontbijt te gaan bezorgen. Gevarieerde muziek tot tien uur aan toe. En we beginnen vandaag met uh, een uh, compositie van Gregorio Allegri. Het stuk heet Miserere en het wordt uitgevoerd door The Sixteen onder leiding van Harry Christophers. MUZIEK kerkmuziek is het, tenminste zo is het oorspronkelijk bedoeld. Um, die Gregorio Allegri die leefde van 1582 tot 1652. Het was een Romein, hij werd geboren in Rome en hij overleed er ook. Dat gezelschap wat het uitvoerde, de Sixteen, dat is een groep die werd in 1977 bij elkaar gehaald door Harry Christophers. En bestond eigenlijk uit 16 vrienden, vandaar de naam. En zij hebben zich dus toegelegd op deze, dit soort prachtige muziek uit de barok. Geheel a cappella komt geen instrument aan te pas. En dan is het eigenlijk dubbel zo knap. Engeland. Daar blijven we nog even. We hebben niks te maken met de Brexit. We gaan gewoon door. De componist die wij nu gaan uh, beluisteren is Georg Friedrich Händel. En van hem het wereldberoemde Largo uit Xerxes. Het stuk wordt uitgevoerd in dit geval. Er zijn vele uitvoeringen van. Ze zijn er ook voor orgel. Maar nu is het een orkestwerk geworden. Philadelphia Orchestra speelt het onder leiding van Eugene Ormandy. Ja, en dat de variatie in dit programma groot gaat zijn, dat uh, had ik u al uh, verteld. Want we gaan er wel weer iets speciaals van maken. Van Hendel naar uh, Richard Wagner is in tijd een hele grote stap. Maar voor ons een heel klein stapje. En vandaar dat we die stap dan ook maken. Het is een klein stapje dus. Richard Wagner, Siegfried, Siegfried Idil. En dat wordt uitgevoerd door het uh, Zweeds Kamerorkest onder leiding van... Uh, Thomas Dausgaard. Okay, go. Ja, en dit is dan een, een, een muzikaal gedicht wat Richard Wagner schreef in 1870 voor zijn tweede vrouw, Cosima List. Nou, hij moet wel vreselijk veel van houden hebben als je dat een stuk van 17 minuten voor de verjaardag schrijft. Maar het is wel mooi, daar gaat het om. Goed, even een kleine promo.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 De opname is live gemaakt in 2006 in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Presentatie en toelichting Dolly Tempirik. Ja, en dat staat dus allemaal te gebeuren op. Uh, 19 april tussen 12 en 3 uur. De matthäus Passion helemaal. Nu gaan we verder met een uh, compositie... ...geschreven door de wereldberoemde pianist Anton Rubinstein. Hij was niet alleen pianist, maar hij schreef ook stukjes. Melodie in F, dat is, het, uh, uh, dat is de titel van het stuk. En het is de pianoversie. En hij wordt uitgevoerd door uh, Ronnie Mattes. Nou, en we blijven eventjes gezellig bij de piano. Alleen gaan we nu naar componist Erik Satie. En van hem gaan we luisteren naar de Gnossiennes nummer 1 Lant. Stuk wordt uitgevoerd door Marcel Worms op piano. <tied> En van de volgende meneer Joshua Rifkin. Die, uh, die heb ik leren kennen als een pianist. Die uh, als een van de weinigen op een fantastische manier wist... hoe hij de piano rags van uh, Scott Joplin moest interpreteren. man die zich ook inderdaad hield aan de voorschriften van die uh, Scott Joplin. Ik dacht dat er straks in de tweede uur nog een voorbeeld van kwam. Maar... Um, Mensen die mij beter kennen weten natuurlijk dat ik naast klassieke muziek ook een groot liefhebber van de Beatles ben. En uh, ja, die liefde die uh, gaat zich nu ook weer uiten. Want dezezelfde meneer uh, Joshua Rifkin die heeft een, een album gemaakt dat heet de Barok Beatles Boek. En dat is zo ontzettend leuk. dat uh, Ik wil u daar toch een aantal voorbeeldjes van laten horen. Ehm... Uh, ik zei het al, het heet De Baroque Beatles boek. En we gaan eerst luisteren naar de overture. En dat is gebaseerd op I wanna Hold Your Hand. Het wordt uitgevoerd, en dat is wel erg leuk, door het Merseyside Kamermuziekgezelschap, Oftewel het Merseyside Kamermuziekgezelschap, Onder leiding van dezezelfde Joshua Rifkin. Thank you. Ja, die schreef uh, zes Brandenburgse concerten. Nou, zullen we dit dan maar nummer zeven noemen? En als je uh, de oplettende luisteraar die de muziek een beetje kent, die uh, heeft, is het waarschijnlijk ook wel opgevallen dat er hele kleine stukjes Brandenburgse concerten uh, in verwerkt waren. Maar het hoofdthema was gewoon... I Wanna Hold Your Hand van de Beatles. Uitgevoerd dus door het Merseyside Kammermuziekgezelschaft. Nou, Merseyside, dat zegt al genoeg. Merseyside, dat is de oever van de rivier de Mersey. En die loopt natuurlijk dwars door Liverpool. Nou, ik ga er nog tot het uh, nationaal uh, nog eentje draaien. Um, en dat is ook een hele leuke. Dat is namelijk gebaseerd op het liedje Things We Said Today. En uh, meneer Joshua, Joshua Rifkin, die heeft het genoemd La Pai. Things we said today. Nou, gaat u ervan genieten. Ja, je hebt nog even tijd over en dus krijgt u nog een kortje ervan. Joshua Rifkin. Het stuk heeft een Franse titel gekregen: L'amour sans cachant. Maar dat is hetzelfde als You've Got to Hide Your Love Away. Wederom dus het Merseyside Kamermuziek Muziek Gesellschaft onder leiding van Joshua Rifkin. Tot aan het internationaal van 9 uur. Tot straks.